Het voorspelde noodweer voor vanmiddag is uitgebleven, maar mogelijk ontstaan vanavond onweersbuien die lokaal tot overlast leiden. De economy gaf vanmiddag een code oranje uit. In Gelderland en Brabant werden daarom enkele evenementen afgelast of opgeschort. Het Weerinstituut waarschuwt nog altijd voor extreem weer in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Alverijssel. Door het broeierige weer zouden vanavond dus enkele zware buien kunnen ontstaan met onweer.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en Zom. zomerhit. FM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu inspiratie radio.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 gaan we nu naar het eerste muziekstukje. Uh, het eerste nummer is I Love You Love van John Legend. Oh, oh, oh. Oh, oh. Hush my baby, don't you cry.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 Ik ben ervan overtuigd dat als die liefde er niet bij is, dat dat gewoon eh, toch niet zo goed werkt. Dus um, ja, de intentie denk ik dat hij heel veel uh, meer doet dan dat we denken hoor. Oké. Okay. Ja. En de naam, de Witte Roos? Ja, ik, heel lang geleden was ik in contact met, uh, ja, met een Sonia Bos. Dat nou, was het een symbool, symbool Witte Roos. En dat was een symbool voor universele liefde en transformatie van het lijden.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 Ja, alles wat je met liefde doet, uh, komt ook beter naar voren, denk ik. Hoe is... Ja. is het? Dat is dat, dat ook nou, ik ik wel. Je al kan jaar. allemaal leren om iets te doen. Maar als daar die liefde niet bij is, dan is het volgens mij maar half of minder als de helft. Dan wordt het een trucje. En, ja. en nu gaat het met hele het Ja, het werkt gewoon veel beter. Dus ja. Wat had je zwangerschap ermee te maken met die beslissing? Nou, niet zozeer echt zwangerschap. Maar ik had toen mijn oudste kindje geboren werd, dus 28 is hij nu. En zij. Uh, ja, het raakt heel erg als je dat zegt. Ja, door haar ben ik ook gaan zoeken. Ze had koelmelkallergie. Ze was gewoon een babytje En ja, toen ben ik gewoon gaan zoeken. En, dus om, om haar te helpen, op, te helpen ja, om op... De, op uh, tegen alle verdrukking in te roeien. Van uh, dat onzin en zo. En de hele omgeving. En dan dat snapte dat, er niks van. Je, je moedergevoel heeft echt ja. gezegenvierd. Ja. Dat is mooi, hè? Ja, echt.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 ja, oh ja, iets, ja, jij dacht aan Bach. Ja, ja ik dacht ja, aan Bach. Het is uitgevoerd de dokter Bach. Ja. Het is al ja. 100 jaar oh, meer dan 100 oh, jaar oh, oud. Het zijn bloesemremedies. Niet oh. te verwarren met etherische oliën Nee, dat de is een dat ander. Het en ja, ene ander smeer je andere je een bakje met water en een paar druppeltjes. Ja, smeer erop. Ja, maar die Bachremedies, dat zijn... Duppeltjes die je inneemt. Dus begrijp ja, je kunt ze innemen ik gebruik ze ook als toevoeging in de olie soms om gewoon daar lekker iemand mee in te wrijven. Dus, dus oh, ja, dus, ja. Nou, ja, ik, het is energetisch. Dat is wel wat mooi. Maar was dat de enige um, therapie, ja? hoe, hoe moet je het zeggen, een remedie die je toepaste? Of, uh, zijn in het begin? Al, ja?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 Nou, ik ben een heel emotioneel mens. Dus het raakt me heel erg, dit nummer. Um, het is een nummer van Rob de Nijs, Bang Hart. Um, nou, ik heb dat herinnert me aan mijn huwelijk met deze man. En uh, ja, ik ben ontzettend gelukkig met hem. Ja, ik wil hem echt bedanken voor alles wat hij gedaan heeft voor mij. Mooi. Right.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 Ge, ge, hoe zeg je dat netjes Ontfutseld uh, van de mensen waar de krachtplaatsen op zijn uh, dus het lijken wel Griekse beelden die erop staan, klopt dat? Ja, ja, maar het zijn dus allemaal groene mannen het is oh. echt uh, zowel... nou, als laatste gooi ik er nog even vrouwenpower in, van Christine yeah, yeah. Pannenbakker uh, ik ga met Christine door Nederland reizen uh, tien keer, we gaan tien plaatsen in Nederland bezoeken en dan gaat zij lezingen geven ga ik haar chauffeur zijn en haar boeken verkopen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 I still remember you and what we used to say so Friend What you see Is what you Really did In the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 dus, we... over, uh, over kinderen bedoel je? Nou ja, goed. Het is gewoon in het algemeen. Je Wat je het enorm... meest aanspreekt. Is dat, dat je zegt, hmm. dat moet ik eigenlijk echt wel vertellen. Ja, ik had een paar dingen die ik uh, belangrijk vind. Maar kinderen zijn natuurlijk eigenlijk toch wel het allerbelangrijkst. Maar ja... Ik...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 Kan je daar ja. iets over vertellen? Want dat, wat, wat Herman zegt, je, je breekt je been, maar als je dan geopereerd wordt, heb je daar weer lidkijkers van. Ja. Dus dan ja. is het wel heel fijn als daar een, een combinatie van zou zijn.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 A adem eens, kijk eens hoe je ademt je gewoon te ademen door je en, de ja, ga, ga zakken hè? Ja. En, en daar probeer ja, ik diep diep van, ja. Ga ze even diep zuchten Of he, voelen ze even hoe lekker je op die tafel ligt En zo ga ik ze steeds dieper In zichzelf laten zakken En heel veel mensen vallen ook gewoon in slaap ja, maar, Het is gewoon ja. zo lekker ik, zoals ze, zegt ze, als Het lijkt soms lekker of ik een beetje in de hemel zit en, en dan gaan ze misschien ook wel dromen En misschien dromen ze ook wel over L.A.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 Ik, ik... Jij, gaat, jij gaat nu een heel ander verhaal vertellen. Ja, dat komt. Al, al dat... Ik, heb, ik heb je heerlijk in verwarring gebracht. Nee, dat geeft helemaal niet. Ja, dat, ja, dat is wel zo. Hoor. Ik ben wel benieuwd wat je gaat vertellen dan nu. Hoor. Nou, eigenlijk uh, we hebben we het over Jim. Want Jim heeft dat ook gezongen toen uh, met zo'n popprogramma. Maar Jim is ook uh, de naam die wij gekozen hebben voor ons hondje. Al oh, dat <laughs>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 And all since next week. you find me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 Ik heb wel heel veel tevreden klapt. Nou, dat, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat, dat stel je ook Ja, uit. ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja heel fijn. Het is, ja. Uh, ja, het is echt mijn levenswerk hè, wat ik doe. Ja. Ik heb zo. meegemaakt dat ik uh, een moeilijke periode in mijn leven had. Mm -hmm. Toen ging ik met iemand in gesprek. Mm -hmm. En toen ging ik liggen voor een massage. Mm -hmm. En precies die plek in één keer zo waf. Die ja. vinger doen op. Terwijl het dus niet zichtbaar was. Uh, nee. Want mijn rug is gewoon mijn rug. Ja. Ik bedoel, uh, dus, dus dat...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 dingen te doen. En het, het, de behandelingen variëren wel. Te, en is een dat een dan. lang traject over het algemeen? Of? Ja, ik vind ook mensen daar zelf ook vrij zijn. Van, ik overleg van, joh, ik zou heel fijn vinden om die eerste vier keer elke week te zien. Of wat één keer in de week. Als mensen dat gewoon uh, ja, goed vinden. Ik vind wel, ik ga het niks opleggen. Ik vind het wel fijn als mensen zelf ook nou, dit wil ik aangaan. En, uh, ja, zeg, nou,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 Oké, okay, dus het is gewoon een onderdeel uit het totaal. Een onderdeel project. uit het verhaal, ja. Je hebt een uh, muziekstukje meegenomen? Ja.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 Het is gewoon mooi nummer. Dus... Als ik je zo zie, denk ik dat dat ook heel goed gaat luiden. Ja, dankjewel.